De Boeddha en de zwerver Er was eens een zwerver en hij probeerde wat eten te krijgen. Hij merkte op dat elke dag zijn eten verdween. Op een dag ving hij de muis die zijn eten bleef stelen. Ah, jij muis! Waarom steel je mijn eten? Ik ben een zwerver. Ga stelen van de rijken. Ze zullen het niet eens merken. Maar het is mijn lot om van jou te stelen. Wat? Waarom? Omdat het jouw lot is dat je maar acht dingen in je bezit mag hebben. Maakt niet uit hoeveel je bedelt. Maakt niet uit hoeveel je verzamelt. Dat is alles wat je maar kan hebben. De zwerver was geschokt en had ook een gebroken hart. Wie wil er nu zoveel pech hebben? Waarom is dat mijn lot? Dat weet ik niet. Je zou eens de Boeddha moeten vragen. Misschien weet hij het. Dus de zwerver begint zijn reis om de Boeddha te vinden. Hij reist de hele dag en tegen zonsondergang... komt hij op het land van een rijke familie. Moe en slaperig besluit hij daar de nacht door te brengen. Dus gaat hij op een deur aankloppen. Beste man... Het wordt al donker en ik ben nieuw hier. Zou ik de nacht hier mogen doorbrengen? Uh, Oké, okay. kom maar binnen. Terwijl de zwerver het huis binnengaat, vraagt de man. Jongeman, waarom en waarheen reis je nog zo laat? Oh, ik heb een vraag aan de Boeddha en ik ga hem ontmoeten. En toen kwam de vrouw van de man en hoorde dit. Kunnen we je een vraag meegeven voor de Boeddha? Oh, oké. Okay. Ik denk dat ik dat wel namens jullie kan vragen. Wat is je vraag, mevrouw? Oh, we hebben een 16-jarige dochter die niet kan praten. We willen alleen maar vragen wat we moeten doen om haar te laten spreken. Dus de volgende morgen dankt de zwerver hen voor het onderdak... en verzekert ze dat hij hun vraag zal stellen aan de Boeddha. Tot ziens! En hij gaat verder met zijn reis en ziet een zee van bergen die hij moet oversteken. Oh, God, hoe kom ik hier nu overheen? Hij klimt op één berg en ontmoet een tovenaar. Beste heer, kunt u me helpen dit over te steken? Spring er maar op. De zwerver springt op de staf van de tovenaar en zet achter de tovenaar. De tovenaar gebruikt zijn staf en brengt de jonge man en hemzelf over de zee van bergen. Terwijl ze boven het enorme gebergte vliegen, vraagt de tovenaar aan de man, Waar ga je heen? Waarom wil jij dit gebergte oversteken? Ik ga de Boeddha ontmoeten en hem een vraag stellen over mijn lot." Oh, echt? Kan ik je alsjeblieft een vraag aan de Boeddha meegeven? Ik probeer al duizend jaar naar de hemel te gaan... en volgens mijn leerschool zou ik nu in staat moeten zijn om in de hemel te komen. Kun je alsjeblieft vragen aan de Boeddha wat ik moet doen om in de hemel te komen? Natuurlijk zal ik die vraag voor jou gaan stellen. Terwijl hij zijn reis voortzet, komt hij weer een hindernis tegen namelijk een rivier die hij niet kan oversteken. O oh jeetje, hoe moet ik nou deze diepe wilde rivier oversteken? Gelukkig komt hij een reuzenschildpad tegen... die hem besluit over de rivier te brengen. Terwijl ze de rivier oversteken, vraagt de schildpad... Waar ga jij naartoe? Ik ga de Boeddha ontmoeten... en ik ga hem een vraag stellen over mijn lot... Wil je hem alsjeblieft een vraag stellen? Voor mij? Tuurlijk! Wat is het? Ik probeer al 500 jaar een draak te worden. Volgens mijn leerschool had ik nu al een draak moeten zijn. Kun je alsjeblieft aan de boeddha vragen wat ik moet doen om een draak te worden... Dank je aardige schilpad dat je me over de rivier hebt gebracht. Graag gedaan en vergeet niet mijn vraag te stellen. Natuurlijk niet. Ik zal je vraag voor je stellen. De zwerver zette zijn reis voort om de Boeddha te vinden. En uiteindelijk bereikte hij de plek waar hij woonde. De zwerver staat voor de plek waar hij woonde en haalt diep adem. Ah, hier ben ik dan. Eindelijk ga ik de grote Boeddha ontmoeten. Dus de zwerver liep naar binnen, opgewekt en opgewonden. Klaar om zijn vraag en die van de anderen te stellen. Hij gaat naar binnen en buigt voor de Boeddha. Accepteer alstublieft mijn goede wensen, Boeddha. Ik heb gereisd vanuit een ver land om u een paar vragen te stellen. Mag ik dat, alstublieft? Zeker mag dat. Maar ik zal je drie vragen beantwoorden. Alleen drie vragen. De jongeman was geschokt. Hij had namelijk vier vragen. Maar ik heb er vier. Wat moet ik doen? Dus denkt hij erg goed na. Hij denkt aan een de schildpad: de schildpad die al 500 jaar leeft en probeert een draak te worden. Arm ding. Wat moet hij een zwaar leven leiden in die diepe rivier? Dan denkt hij aan de tovenaar die al duizend jaar leeft en probeert in de hemel te komen. Oh, duizend jaar is erg lang. Hij verdient het om nu naar de hemel te gaan. Als laatste dacht hij aan het jonge meisje die haar hele leven zal leven zonder te kunnen spreken. Ah... Leven zonder te spreken is gemeen. En toen dacht hij aan zichzelf. Ik ben slechts een zwerver... die gewoon naar huis kan gaan en door kan gaan met bedelen. Ik ben het gewend. Niets zal veranderen. Maar voor hen zal alles veranderen als ze de antwoorden krijgen. Dus toen hij dacht aan iedereen's problemen... leken zijn eigen problemen opeens erg klein... Hij voelde medelijden met de schildpad, de tovenaar en het jonge meisje. Dus besloot hij al hun vragen te stellen. En de Boeddha antwoordde zoals verwacht. De schildpad wil niet uit zijn schild komen. Zolang als hij het niet wil om het gemak van zijn schild te verlaten, zal hij nooit een draak worden. Oh, wie had dat gedacht? De tovenaar draagt altijd zijn staf en legt het nooit neer. Het werkt als een anker die hem tegenhoudt naar de hemel te gaan. Ah, ik zal hem dat zeggen. En hoe zit het met het meisje? Wat betreft het meisje, ze zal weer kunnen praten wanneer zij haar zielemaatje ontmoet. Dank je, o grote Boeddha. Boeddha keek naar hem en glimlachte. De zwerver boog voor de Boeddha en ging terug op reis naar huis. Hij kwam de schildpad weer tegen. Heb je het gevraagd? Oh ja, je moet alleen maar je schild uitdoen en dan zal je een draak worden. De schildpad neemt zijn schild af. En binnenin het schild lagen onbetaalbare parels... die waren gevonden in de diepste gedeeltes van Oceaan... en hij gaf het aan de zwerver... Hier, je mag ze hebben. Het is mij dankjewel. Ik heb dit nu niet meer nodig, omdat ik nu een draak ben. Dank je, jij aardige vent. En hij vliegt weg. De zwerver komt weer bij de tovenaar bovenop de berg. Je hoeft alleen maar je staf los te laten... en dan zul je naar de hemel kunnen gaan. Serieus? Dat is wat Boeddha zei. Dus liet de tovenaar zijn staf los door het aan de jonge man te geven, dankjewel te zeggen, en stijgt dan op naar de hemel. Vaarwel, jonge man. Het gaat je goed. De jonge man had nu de weelde van de schildpad en de kracht van de tovenaar. Hij gaat terug naar de familie die hem onderdak gaf. Ze waren erg blij om hem terug te zien en wachten op een antwoord. De grote Boeddha zei dat je dochter weer in staat zou zijn om te spreken als ze haar zielenmaatje zou ontmoeten. En op dat moment kwam de dochter naar beneden en sprak. Hé, hey, is dat de man die hier vorige week ook was? Het jonge meisje en haar ouders waren in schok. Ze keken naar de zwerver. Hij was het zielenmaatje van het meisje. De ouders regelden hun huwelijk en ze leefden nog lang en gelukkig. Dus denk eraan vrienden, al het goede wat je doet in de wereld zal uiteindelijk weer bij je terugkomen.